In Nederland hebben we alles goed voor elkaar. En we zijn eraan gewend dat alles het altijd doet. Tot het moment dat er geen water uit de kraan komt. Opeens de verwarming uitvalt. Of dat we ons een paar dagen zonder stroom moeten zien te redden. Voor zo'n situatie heeft u een noodpakket in huis. En dat is handig, want ook in Nederland kan er iets gebeuren. Denk vooruit. Kijk op, heeft u een noodpakket in